De film won in de categorie Drama de prijzen voor Beste Film, Beste Regisseur, Beste Script en Beste Muziek. Het weer, bewolkt en van het westen uit regen, het wordt een graad of acht. Dit was het nos BeachNet, het computer en internetcentrum van Zandvoort.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 Take the chance, it might not come around But it's maybe coming later A preacher man on my TV Says he's got the streets for me And you know you're in, it's true. The figureheads have broken. turn on the My heart, yeah. And when I think that I'm alone, it seems there's more of us than, oh, it's a multitude of angels, and they're playing with my.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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Twee rechercheurs hebben afgelopen weekend een opname van een verhoor van de Arabist Hans Jansen over de zaak Wilders vergeten. Ze lieten de dictafoon met het verslag liggen in een vliegtuig. Iemand anders vond het en bracht het terug bij het OM. Janssen was in het buitenland ondervraagd over zijn ontmoeting met Tom Schalke... rechter bij het gerechtshof in Amsterdam. De twee spraken elkaar aan de vooravond van het proces Wilders. Schalke kreeg destijds het verwijt dat hij Janssen, die getuige was bij het proces, wilde beïnvloeden. De zaak leidde tot een wrakingsverzoek van advocaat Moskovic. Tunesië wacht in spanning op de presentatie van de nieuwe regering... Daarin zitten naar verwachting leden van het oude regime en van de oppositie. Premier Ghanouchi stuurt aan op een regering van Nationale Eenheid om de tijd tot de verkiezingen te overbruggen. Die verkiezingen zijn binnen twee maanden. Er wordt incidente incidenteel nog geschoten in de hoofdstad Tunis. Het leger patrouilleert en krijgt daarbij de hulp van burgerwachten. Veel mensen proberen aan eten en benzine te komen. Er zijn grote tekorten omdat de bevoorrading minimaal is.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 Turn on the music Turn on the music When I feel That this old world Is just too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 Turn on the mule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 Het kabinet wil het scheefwonen minder aantrekkelijk maken door de huren elk jaar met 5% te verhogen, bovenop de inflatie. De eerste verhoging zou op 1 juli ingaan, maar dat blijkt niet te kunnen. Eerst moet de huurwet worden aangepast en dat gaat voor 1 juli niet lukken. Het kabinet kan het scheefwonen niet eerder dan halverwege volgend jaar aanpakken met een jaarlijkse huurverhoging. Er komt een onderzoek naar de manier waarop de politie preventief fouilleert. De nationale ombudsman en de ombudsmannen van Amsterdam en Rotterdam hebben een meldpunt geopend. Ze willen te weten komen hoe de politie mensen selecteert en fouilleert. Mensen kunnen hun ervaringen positief of negatief kwijt op de website van de Nationale Ombudsman. Ook zullen de ombudsmannen interviews houden en controles bijwonen. Er wordt vooral gefouilleerd bij grote evenementen of wanneer ongeregeldheden worden verwacht. Voor het eerst in drie jaar zijn er in Nederland minder valse eurobiljetten gevonden. In 2010 waren het er bijna 40.000, een jaar eerder nog bijna 55.000.